uitvoering En verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen, deals en co. Ja, mevrouw Middenbroek van Hitwege? Versta je dat u de firma Bielsenko ten bate van uw vond om vergift vraagt, mevrouw Middenbroek van Hitwege? Oh, om een gift. U vraagt om een gift. Goh, wat jammer nou zeg. Nee, maar het leek me nou juiste zo origineel, hè, dat u gewoon platweg bij de mensen om vergift niet te bedelen. Nee, nou ja, zo in de sfeer van arsenicum en oude kant, weet u wel. Ja, daar ben ik gek op, hè, dat soort stukken. U niet? Nee, als een paar van die schattige oude wijtjes na een minuut of tien doorpraten... van die verschrikkelijke valse, statistische gifmengstertjes blijken te zijn. Nee, daar geniet ik van, zeg. En dan onder het mom van bijvoorbeeld zo'n zwerfkatjesvond, hè. En dan blijkt halverwege de film... dat ze daar eigenlijk alleen maar een jaartje of wat op geoefend hebben. En dat wijle oud-oom Arnold... ...de eerste meesterproef is geweest, hè? En dan uh, krijgt u een neefje te logeren... ...en die heeft het meteen door... ...want die kweekt zelf muizen, zogenaamd. En die is daar ook al heel ver mee... ...en dan probeert iedereen dus... ...iedereen naar de andere wereld te helpen. En aan het slot blijkt dan... ...dat de niets vermoedende ...maar gedaan te hebben heeft als op... ...en die steekt dan onder helft gelacht... ...dat enge kasteeltje in... Bra Hallo? Hallo? Mevrouw Middenbroek van Hedwegen? Weg. Gek, hè? Waarom legt zo'n mens nou opeens neer? Nou, dan moet je toch niet zo'n erg zuiver geweten hebben. Kijk, kijk, ik speel het op hem, hè? En hij speelt het op haar. Hij, Jules, hè? Dat is het kleine verschil. <laughs> Goedemorgen, voor ik het vergeet. Morgen, meneer. Morgen. Kwestie van tactiek, begrijp je wel? Hij concentreert zijn zakelijke boodschap op haar. Jules, Jules Herrenburg, hè? En ik neem hem te grazen. Dree zelf dus. Dree paardenkaas. Dree paardenkaas? Ja. Wacht eens, is dat niet de man van die bekende tv-omroepster? Ja, Marie Antoinette. Glazuur. Ja, dank u voor uw aandacht en rusten, je weet wel. Ja? Ken je die? Als mijn broer zag. Oh, wat leuk. Zeg daarvan. Van zaken. Toinette en Dree willen een landhuisje laten bouwen... En daarover leg ik dus nu in concurrentie met Jules Herreburg, dus, hè, Jul Ja, dat lijkt ja. me enig, hè, om zo ah, ja. iemand nou eens persoonlijk te leren ja, kennen. Ja. Hoe is zij nou in haar gewone doen? Lang. Hoe? Lang. Ze is in haar gewone doen opvallend lang. Nee. Ja, gek, hè. Ja, dat heb je dan in je huiskamer altijd zo ongeveer op tafelhoogte, hè, dat hoofd. En in de praktijk blijkt het dan zeker nog een el boven bestaande schemerlamp uit de torenen. Daar betrapte ik mezelf ook op, dat ik alsmaar het woord tot de heupen richtte. Ja, wat gek zeg. En hij, hoe is hij? Hij is jaloers. Jaloers? Vreselijk. Omdat zij die dolder man is? Neem ik aan. Laat hij dat merken dan? Nooit. Hoe weet je het dan? Van zijn hobby. Oh ja, wat doet hij? Teken mannetjes. Mannetjes? Mannetjes, zeer vaardig moet ik zeggen. Iedere vent die die tegenkomt. Mij, Paul, Neve, Jules, iedereen. Snel je en dan gaat hij dat thuis uitwerken. Heel precies. Elk rimpeltje raak kost hem uren. Maar als iemand je heel precies gaat zitten uittekenen, is hij dan jaloers? Nee, nee. Maar wel als hij je dan met dezelfde gedrevenheid weer gaat zitten uitgummen. Oh. Richtelijk ja zeg. Die ja, ja. zou jaloers zijn. En dan ja. zal je getrouwd zijn met de lieveling van het tv-publiek. Ja. Het zijn we er nogal wat. Ja, dan is die mans wanhoop. Probeer er maar eens tegenop te gummen. Nou, ja. dat lijkt me voor haar trouwens ook iets hoor. Ja. Die populariteit. Uh. Om overal herkend te worden. Uh. Zijn het geen afgunstige wijsjes. Dat zijn het al gulzige uh. mannetjes. Nou ja, zeg, daar moet je toch wel mensen schuw van worden. Nou, zij niet hoor, Toinette. Dat is voor haar eten en drinken. Het paradijs. Snoep verstandig, neem een appel. Het dank u voor uw aandacht en wel te rustig zegt. Straalt er uit. Ah jee, en hij heeft haar manager zo'n beetje. Hè? Ja, ja, dat is de tragiek van die man. Hè. Daar hebben ze voor de belasting een veetje van moeten maken. De NV-Ginette Glazuur. Daar mag hij dan directeurtje van spelen, hè. hij mag dat hoofd verhuren. En dan mag hij s'avonds nog eens met zijn jaloers ogen gaan zitten bekijken hoe ze vrolijk zo'n zes miljoen man tegelijk het bed in wenst. Nou, dan kan hij dat wel vernielen hoor, dat hoofd. Maar doet hij dat, dan wordt hij door de aandeelhouders gewipt, over het dilemma gesproken. Ja, dan heb je als man toch ook wel erg weinig over om jezelf respecten op te hangen. Nou, het is het enige wat hij leest. Wat? Zijn trouwboekje. Ja? Nou ja, zeg, als omroepster is ze geweldig. Tja! Dat zal wel... Nou, dat weet je toch zelf ook wel? Nee, nee, daar kijk ik nooit naar namelijk, nee. Dat vind ik een beetje eng altijd, zo'n hoofd, zo'n groot beeldhoofd in je kamer, ik weet niet. En dan heb je net dat journaal al gehad, met al die ellende. En dan heb je al het kippenvel, nietwaar? en dan krijg je nog even zo'n groot hoofd. Nou, ja, wat is daar dan mee? Ja, ik weet niet, Marie Antoinette, dat grote hoofd, en dan moet ik altijd even aan de Franse revolutie denken. En als dat grote hoofdje dan nog wel te rusten zegt, dan doe ik helemaal geen oog meer dicht, he. En als er dan opeens een deur open gaat... Morgen, chef. Mo Mo ah. Morgen, eh. Lien. Eh. Hi, Koen. Cool. Eh. Alles kit, chef. Eh. Dankjewel, Paul. Hartelijk dank, man. Kom maar gewoon binnen, hoor. Spook maar een eind weg. Deed ik u schrikken, chef? Nee, Paul. een biels doe je niet zo gauw schrikken, man. Ik krijg geen verbeelding. We hadden het over Marie Antoinette glazuur overigens te hellen. En ik? Nou, ik, dan uh, werkt ze nogal op uw verbeelding, chef. Dat u er zo schichtig van bent. <lacht> de pijp, Paul. De wat, chef? De pijp, Paul. Omhoog even graaf van de broek. Pijp, links, linker, pijp. Uh, hoe, uh, hoe bedoelt u, chef? Precies eender zoals ik het zeg, Pol. Zo, uh, uh, uh, so, chef? Iets hoger graaf, Pol. Het dank. Ter helle. <lacht> Kuit achteraanzicht. zich. Ja, wat staat daar nou op? Uh, uh, uh, staat er iets op dan, Lien? Daar staat op Marie Antoinette glazuur, Paul. De volle uit de handtekening, man. Ja, waarachtig zeg. <lacht> Alle geluid. Uh, vandaar dat die er dus sinds het aan zo killetjes was. Hoe komt dat daar nou? Ik heb het zien gebeuren, Paul. En wie werkt er op wiens verbeelding, Paul? Mag ik dat dan weer even vragen? Uh, dat uh, dat oh. moet gebeurd zijn toen ik daar even in de berm lag, de zonnebaderschef. Toen ben ik zo'n beetje weggedommeld en toen heb ik nog een vlieg weggejaagd, dacht ik... Nee, Paul, toen zette zij haar handtekening op je kuit, Paul. Maar waarom, chef? Omdat het haar tweede natuur is, Paul. Die hoeft maar iets wits te zien of ze er de handtekening erop. Dat ja, is verschrikkelijk, chef. En, ja. en ik meen nog dat ik wegwees tegen haar gezegd heb. Nee, Paul. Jij zei, kom maar hier, lekker dier. En jij rollen bolde met Marie-Antoinette de Berma verdriet in. En toen dus zei zij, dank voor uw aandacht er wel te rusten, pol. Nee, nee, nee, nee, sorry, dat, dat, dat droomde ik, chef. Ja, dan droomde ik het zeker ook, Pol. Ja, misschien droomt elke man dat wel, chef. Ik niet heus niet, hoor. Bij mij is het toevallig de Franse revolutie. En, en hoe verklaart u dan dat, toen ik daar wakker werd, dat hij, Dre, dat hij me zat uit te tekenen, chef? Dat is een hobby, Pol. Deksels goede hand, betekent alles die kraap, chef. Niet om uit te vlakken. Uitsluitend om uit te vlakken, pol Ja, nu kan ik u even niet volgen, chef. Moetwillig niet, pol Moetwillig gebrek aan volgzaamheid, als ik het zeggen mag. Waar waar je... het je vaker aan laboreert, kennelijk, als je m'n juffel glazuurtje zoet in de buurt is. Ja, daar ben ik me niet van bewust, chef. Nee, jullie zijn je daar nergens meer van bewust, nee. Jullie lopen alleen nog maar op hoge haneboten die tv hendekop de kop nog gekker te kraaien. Terwijl ik je nog gezegd heb je op hem te concentreren. Ja, dat, dat begreep ik ook te dus zien dan niet helemaal van, chef. Grote gode, is het dan zo moeilijk, Paul. Brandt het gemiddelde pitje van de commerciële gedachtevlucht dan zo laag? Ter helle, snap jij? Oh, daar zit er nog geen onbegrijpelijk, onbegrijpelijk eerlijk... Als ik nou in concurrentie ligt met Herreburg... Ja. Hè? Ja, chef. Met Herreburg, met zijn meiden, met de meiden van hem. Dat is toch een begrip in de brand, niet? De meiden van Herreburg. Ja, hè? Ja, ik, ik mis nog een link, chef. Op wie denk je dat meiden zich concentreert? Op haar. De dekselchef. De dekselpol. Uh, wat is dat moeilijk, hè? En wie vindt dat minder geslaagd... dat mevrouwtje Glazuurtje Zoet... op de beginnen een vrachtwagen rode roze in de gang gestort krijgt... met op het kaartje in aanbidding de uwe Jules? Doelt u op Dree, chef? Ik doel op dreepel... want heus dat die meneer Jules... al een paar keer nadrukkelijk heeft uitgegold, hoor, ter helle. Ja, nou... Toch zal je in die concurrentietijd van goede huizen moeten komen hoor. Een vrouw die ongevoelig is voor rozen. Die, die is daar allergisch voor. Die kan je al zo goed als officieel als sympathiserend lid van de meidenkring van Herrenburg waarmerken. Ja, inderdaad liep Jules op de herenclub veertien dagen terug al met haar handtekening te geuren, chef. Ach, is het je ook opgevallen, Paul? Dan heb jij een gelukstreffer op je dommelende kuit, man. Want hij zat toen al onder. Onder? Ja! Dat is dan in het zwembad gebeurd. Volgens de officiële lezing. Optrent welker waarheidsgehalte men enige twijfels mag koesteren. Ja, maar wat denk jij er nou tegenover te zetten? Ik? <laughs> wij kennen haar niet. He? Nee. Ja, wij. Wij kennen haar niet. Ik spreek nu even van wij, hè? Waarbij ik dus even een uitzondering maak voor de heer Dommel Kuitpol hier. Wij. Ik en het kind dus. nee Neeveef, hemzelf, ja. Weet je hoe die bij haar zijn eerste entree maakt, het kind? Die belt aan, zij doet open en dan zegt meneer... Gooi! <laughs> Gooi, maar waar de helft, precies zo. Midden in de make-up, zeg. Gooi! Even. Oh, dat is ja. Ja, oh, dat is ja. In alle bescheidenheid, oh, dat is ja. Ja, dat was wel geinig, Orlin. Kijk, ja. en doet zij dus open hè? en dan zegt ze meteen... Zo, jongeman, waar wil je hem hebben? Wat hebben? Tweede natuur. Ziet in iedere vent een vent dus, hè? Haar parafje weer even. Ja, waar ik dus beleefd voor bedank onder aanvoering van het argument... ...dat ik er zelf ook een heb, parafje. Kalm, kalm aan, Waarop zij dus al kijkt of ik haar slaap, ja? Waarop ik dus, op correcte toon, mededeel een afspraak te hebben... ...met de heer Dree Paardenkaars, haar zoon. Ja, haar zoon, ja, hoe vind je dat? Dat improviseert meneer dan haar even, haar zoon. Ja, daar ja, ja. ja, ja, zij ja. dus een lichte appelflauter moet overwinnen, ja, ja, hè. Ja. Begrijpelijk om mij te kunnen mededelen dat de heer Dree Paardenkaas haar echtgenoot is en niet haar zoon. Ja, ja, ja. Waarop ik dus een beleefd, hoe bedoel u, plaats. <lacht> hoe bedoel u, klassewerk, he? Ja, waarop zij het op licht gerafelde fluistertoon zo goed is te herhalen en waarop ik dus welgemeend een verrast. Ah Laat volgen. Ja. Ach. Nee, die was wel geinig eigenlijk, weet je. Ja, of dat geinig was, Dan moet je ons samen zien te helpen. Als we samen met Drees zitten te praten over die dussen. en zij komt binnen, hoe we haar dan aankijken. Even, hè, met ja. van die afwezige tuurogen van, hé, hey, oh ja, wie was dat er ook weer, mens? <lacht> <lacht> of, of ze op slag in de rui gaat, ze. Ja, ja, dat pakt haar nogal aan, kennelijk, zeg. Ja, ja, ja. Eergisteravond, toen zei ze tenminste vanaf het scherm is. ...dank voor uw aanklacht en rust in vrede. begrijp je? Nou, ik moet zeggen, nauwelijks hoor. Wat denk je nou mee te bereiken eigenlijk? Hem? Hè, wat dacht je van hem, hè? Die zitten van te genieten. Die zitten dat met volle teugen in te drinken, hoor. Dat tafeltje. Eindelijk is twee man die de moed hebben... ...voor dat wijfje de hanenkam op half zeven te laten bungelen. Die drie kaas nou voor vol aanzien. Wat ik zakelijk dan nog een keer doe ook, hè. En meen ook, hè. Ja, dan heb ik liever met hem te doen dan met haar. Zakelijk dus, hè. Laat mij maar een landhuisje verkopen aan de directeur van de NV. Dan mag Herrenburg, wat mij betreft met het personeel, uitstoeien in het zwembad met een vraagteken. Uh, gaat je nou misschien een licht op, Paul? Oh? Het is me klaar en duidelijk, chef. Mooi. Geniale aanpak weer. Nou begrijp ik ook meteen waarom u die vrouw gisteren zo mishandelde, zeg. Ja, nee, nee, sorry, Paul. Dat was ik niet. Dat was dat kleine Japannetje, man. Hé, hey, nee, hé. Hey. Ho, ho, ho, ho, even. Hoor ja, ja. ik de draad ja. klein Ja. Pannetje? Ja, dat was dat autootje. Zo'n mal sportwagentje, weet je wel, zo'n Japannetje. Daar mocht ik me even invringen, verschrikkelijk zeg. Ja, voor, uh, voor Hel P, Lien, dat nieuwe wasmiddel. Je weet wel, Hel P met Hel Plus, de wakkere witwekker. En de Geensteen. de klateren, de kleurenklom. Nu ook in de royaalbaal. Opname voor een tv-spotje dus, en de Ster Journaal bekend. Ja, die uh, produceert hij dus, hè, Dreek, tv-spotjes en zo. Ja, ja. Oh ja? ja? En waren jullie bij een opname ook zo? Uh, erbij, we waren de opname zelfs, hè. Daar nodig die ons dan even vooruit om mee te spelen, hè, Dreek. Terwijl hij voor mijn ogen herburg weer eens een keertje zit uit te vlakken, hè. Die sfeer. Ja, geen kleinigheid, Olin. Nee, nee. Met Jiri uh, zelf aan de camera ja. moet je rekenen, Jiri ja. Vresvjovic, je weet wel, de Tsjech. Ja, ja, met meneer Jiri Vredeleboblap, ja. man is medeklinken. Ja, hij kan het zelf geen eens uitspreken. Ah, knaap, knaap is beroemd om zijn camerawerk, chef. Ja, ja. Hij heeft voor zijn aandelen in Ben de Boms... ...drukza, Heisaza, in Moskou de bronzen roepel gekregen, chef. En in Kenia de gouden geit. Ja, en de blikken big in potje wijt aan de wormer vol. <lacht> en meneer kan geen sop maken of het moet over, man. Nou, nee, dat leg ook een beetje aan jou, Ome. En aan dat kleine Japannetje, ja. Ja, ja, en verder? En verder? Ja verder, ja. Nou kijk, dan wijst zij, zij zit dus naast me in die Japanengewurgd, Marie-Antoinette, en zij wijst dan verklarende wijs op de royaal baal Helpe... Hè, die we voor het gemak dus ons in hebben gevonden in het Japanse zitbadje. En zij zegt dan dus helpé met helplus, de wakkere eh, witwekker, waarop ik de mond er aan toevoeg en de prisma geen steen, de, ...de klaterende kleurenklon. ogen gedwongen dus allemaal, hè. Niet gewild, normaal, snelheidsverkeersnapreeltje. Ja, zeg. En de opname zelf, hoe was dat nou? oh dat was niet verschrikkelijk, zeg. In dat waanzinnige autootje dus, in die Japanse wurggreep. Geen eens portieren erin. Stap maar even over de rand, breng je er maar onder het malle stuur. Ik dacht dat ik stieren zeg, ik denk ik ga dood, ik stik op iets van die aard. Ja, dat uh, stelt zo'n importeur gratis ter beschikking liet. Het is ja. voor hem ook weer reclame hè. Ja, fijne reclame, Paul. als 6 miljoen Nederlanders zien dat er normaal mensen erin in kan. En eruit helemaal niet, zeg. Ik zat meteen vast. Wat? Ja, als een muur, met het bovenbeen dus, tussen stuurwiel en kuip. Daar is geen plaats voor, namelijk voor het bovenbeen. Dat wurgt daar vast, snoert af. Zet op, ah. als men ademhaalt, plaksoneert men. En Marie Antoinette. <lacht> Marie Antoinette, dat ja. was helemaal geen gezicht, Lien. Met dat lange lichaam, zeg. Dat ja. was net een sliert aspertje en een spekknolletje... in een groentebabybadje te samengeprangt. Ja. En mag glimlachen, zijn. Ja. Oh ja, ze heeft zo'n stralend gebit ook, hè. Oh, houd daarover op, zeg. Dat was het eerste shock al raak. Wat? Met dat geven. Dat kan je niet namelijk, hè. Die hebben te kleine voetjes, die Japannetjes, hè. En ik moest daar met vol gas voorbij komen. Dus ik rijd al 120. Ik trap hem op de plank en ik sta stil. Stil? Stil, ja. Met één zool alle drie pedalen tegelijk, hè. <lacht> dus zij slaat rang op dat malle windscherm. Jezus, zeg. En wat zei ze? Ze zegt, mijn kroon. Ik denk, nou is de populariteit er helemaal in de knar geslagen. mijn kroon. Maar dat was het gebied dus, hè. Die kronen drie tegelijk, zeg. Maar dan staat iemand even een stukje tv-klemmer uit te spuwen. Dat was gerichtelijk, zeg. En Dree. Ja, Dree. Die balanceerde toen nog, hè. Tussen levend Maar Zo en Hey, hey me en V. Jaloezie contra commercie. Ja, nog een geluk dat we door konden filmen, chef. Ja, nou... ...zei het zonder glimlach. Ja, toen begon het al aardig helpee met helveeg... ...de zondere zwartkijker te worden. Ja, ja. ja en u, u zat nog zo vrolijk te blozen, chef. Ja, ik was al paarspol. Ik groeide daar vast in die badkruim. Dat was daar beneden in dat vooronder al gevoelloos. Daar lag alleen nog mijn grote teen... ...op dat malle gaspedaaltje te trekken. Oh, vandaar dat die wagen opeens... begon te schokken bij shot 2, chef. Shot 2, ja, ja. Ah, Dan moest ik haar bij 160 een uur... Even een sigaretje aanbieden met mijn slapende teen. Ging niet. Op het oog. Wat? De vuist, mijn vuist, vol op het oog. Ik rijk haar het pakje, zij buigt zich mij waard. Japannetje schok op de slapende teen, kwam blauw oog. Op ze gevochten had, zij minus drie tanden plus een blauw oog. Dank voor uw aandacht en wel te goed. <lacht> Ja, toen konden we haar alleen nog maar van opzij filmen. Ja, om, eh, om van shot 3 nog maar te zwijgen, shit. Nee, dat was een ongelukje, Paul. Ach jee. Ja. Toen moest ik haar dus vuur geven, hè. En toen nam ze die sigaret dus maar zelf, voor alle zekerheid. Dus ik druk op volle snelheid het knopje van de aansteker in. nietwaar? waar? Tenminste, waar in mijn wagen het knopje van de aansteker zit. <tie> ik dacht dat ik die meid scalpeerde, zeg eerlijk. Scalpeerde? Ja, de kap. Het was het knopje van de linnen kap, hè. En die meid met haar lengte weer. Nou, die krijgt die kap in de nek, hè. En slaat weer op dat malle windschermpje en weg, pruik. Ah, oh, oh, oh, oh. de pruik. Ja, de pruik. Maar dan het er opeens een vreemde geplukte kip voor je raams, hè. <lacht> en met dat onverzorgde gebit en dat beledigde oog, zo grijs als een duif. Eerlijk, Marie-Antoinette. Zeg maar grijsje glazuur, hoor. Of ik de heks van de achterweg een lift gaf, zeg. Ja, en wat deed je toen eigenlijk? Ik probeerde haar te bevrijden, natuurlijk, hè. Alle knoppen tegelijk ingedrukt en uitgetrokken. Rang, zeg maar, Kuipie. Je stoel? In de slaapstand. <lacht> Met mijn gordel vast, nou. Dus dan lag ik, hè. Dank voor de aandacht en wel te rusten, maar weer. Trouwens. Ik zag toch al niks meer door die ellendige helpee. Met, met helplus, je weet wel. Scheur in de royaalbaal, zeg. Eén grote boeierwolk. Hoe ik die wagen nog door dat tunneltje heb, weet je, de stuur is bij een raadsel. Ja, dat, dat was geen tunneltje, zeg. Dat was zo'n grote vrachtwagen die u onderlangs inhaalde, Sef. Oh. Grote, grote rampen, zeg. Ik dacht dat ik stierf. heb, ik denk, eh... Linderman, ik denk... Rinderman, maar nou, ik weet het wel zeker. Eh, uh, vrienden van de Brezen van dus Kogormorgen, hè? Nou, als je het over zeep hebt, toepasselijk, hoor. Ja, die is er, lieverling? <lacht> ja, maar hier. Geen gekoer met die man, dank je, Biels hier. Ah, meneer Rinderman. Samen, vanuit de u persoonlijk even willen Ah, zo, u bent gedaan vanwege de NV Marie Antoinette glazuur. ja. Smans beslissing de heer Herrenburg uit te sluiten van de bouw van zijn landhuisken, neem ik aan meneer Rinderman, neem ik aan. Ik heb namelijk de handigheid gehad me mij te concentreren op hem, weet u, op Dree en niet op Griselde. Ja, ik luister even naar u, meneer Rinderman, neem ik wel. Hij heeft een wat ingediend, zegt u, een ijstelijke schadevergoeding, zegt u. Ze is veertien dagen werkloos. Ja, mag ik u daar dan even toe overhalen, meneer